1 Uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag, doden na achtervolging op de A2. Een debat Tweede Kamer over Eurotop gaat door. En in heel het land grote problemen met pinnen. Het weer, veel zon bij een temperatuur rond 11 graden. En een stevige Zuidoostenwind. Ook morgen is het droog en zonnig. Het wordt al maximaal 14 graden in het Zuidwesten. Ook maandag nog zon, maar dinsdag wordt het bewolkt en kan er regen vallen. Bij een achtervolging op de A2 bij Abkoude is iemand overleden. De politie achtervolgde enkele verdachten die na het tanken waren weggereden zonder te betalen. Dennis Janus van het KLPD, wat is daar gebeurd? Op de A2 is een, een auto die werd achtervolgd door uh, collega's van de politie Utrecht uh, vol achterin een file, in de staart van de file gereden. Daarbij uh, is helaas één dodelijk slachtoffer te betreuren. En zijn de twee daders uh, met uh, onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Ze zijn wel aanspreekbaar. Um, en uh, zijn op dit moment ook aangehouden. En ik spreek van twee daders omdat deze mensen worden verdacht van het tanken zonder te betalen. Ze werden achtervolgd omdat ze waren weggereden bij een tankstation. Ja, dat is het uh, wat een getuige heeft gemeld. Ja. En uh, ter hoogte van Vianen hebben de collega's van Politie Utrecht deze uh, uh, achtervolging zeg maar, overgenomen. Het ging uh, Tot uh, dat moment ging het met een, uh, gewoon een beschaafde snelheid. En uh, op het moment dat de collega's van Politie Utrecht uh, een stopteken gaven, uh, ja, wilde deze meneer uh, niet meewerken aan, uh, aan, het, uh, aan het verzoek om te stoppen. En uh, ging er uh, met de hoge snelheid vandoor. Uh, de achtervolging werd uh, ingezet met meerdere voertuigen... Uh, waarbij door de verdachte zeer roekeloos is gereden... en ook een aantal keer uh, een politievoertuig heeft uh, geramd. Goed, nou stond er een file op de A2. Uh, wij weten van ooggetuigen, of we uh, hebben van ooggetuigen gehoord... dat die file door de politie is veroorzaakt. Dat uh, de, de politie ervoor is gaan rijden, of nou ja, hoe dat gebeurt. En dat daarna de daders achter op de file zijn gereden. Klopt dat? Dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken. Ik kan u niet bevestigen of dat inderdaad de oorzaak is van de file. Dat weet ik op dit moment niet. Dat zijn we aan het onderzoeken. Oké, okay, wie neemt dat besluit dan? Als het zo is, dan is het de regio die op dat moment de achtervolging uitvoert. En dat is in dit geval politie Utrecht. Maar of het zo werkelijk is, dat moeten we op dit moment onderzoeken. En dat doet het KLPD, omdat er politie betrokken zijn, politievoertuigen betrokken zijn geweest bij het ongeval. Ja. In dit geval de verdachte die de auto van de voertuigen van de, van de politie heeft aangereden... Ja. doet een onafhankelijk korps, en dat in dit geval het korps van de politiedienst, het onderzoek. Oké, okay. is dat eigenlijk een gebruikelijke procedure? Dat bij een achtervolging een, een file wordt gebruikt om de, de, daders, de wegvluchtende daders tegen te houden? Uh, nee, het is geen gebruikelijk, uh, gebruikelijk uh, actie. Uh, het wordt wel toegepast. Het is hetzelfde als dat we bij spoedtransporten bijvoorbeeld uh, ook uh, een baan afkruisen... zodat iemand snel naar het ziekenhuis gebracht kan worden. Mm. Um, ik weet niet of het in dit geval inderdaad uh, een opzettelijke file is uh, veroorzaakt. Uh, dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken. En dat was uh, Dennis Janus van het KLPD. Europese banken zullen fors meer verlies moeten nemen op leningen aan Griekenland dan 21 procent. Dat heeft de voorzitter Juncker gezegd na het eerste overleg met ministers uit de eurozone. Hoeveel verlies ze moeten nemen is nog niet bepaald. In juli was afgesproken dat de banken 21 procent zouden bijdragen. De lidstaten zijn verdeeld vooral omdat banken in sommige landen veel meer Griekse staatsobligaties hebben dan in andere. Vandaag overleggen in Brussel de ministers van alle EU-landen en morgen de regeringsleiders. Volgens minister De Jager is het niet waarschijnlijk dat er dit weekend een oplossing komt voor het vergroten van het Europese noodfonds. In Den Haag staat voor vanmiddag een extra vergadering van de Tweede Kamer op de agenda over de eurocrisis. Het is nog niet duidelijk of De Jager daarbij kan zijn. Later meer daarover. Klanten van verschillende banken hebben problemen met pinnen. Transacties in winkels worden geweigerd. En volgens Equens ligt de oorzaak in een hardwareprobleem... dat vannacht bij het bedrijf ontstond. Hoeveel mensen getroffen zijn is niet duidelijk. Equens, dat is het bedrijf dat alle elektronische transacties verwerkt... zegt dat mensen het beste hun pas een tweede keer kunnen aanbieden. En vaak lukt het dan wel. Op de bodem van de Persische Golf ligt een schip met mogelijk nog levende duikers aan boord. Het schip zonk donderdag toen het pijpleidingen wilde gaan controleren op de zeebodem bij Iran. Aan boord waren Iraanse, Indiaanse en Oekraïense duikers. De meeste werden gered, er zijn ook zeven lijken gevonden. En van zeven anderen wordt vermoed dat ze gevangen zitten in de drukkamer van het schip. Volgens de Iraanse autoriteiten is er nog voor twee dagen zuurstof geprobeerd wordt... om de drukkamer met speciale apparatuur los te maken van het gezonken schip. Dit is het NOS-journaal met Ewouten Jong. Het aantal doden in Thailand is als gevolg van de overstromingen gestegen tot boven de 350. Ruim 100.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. Dat kunnen er nog veel meer worden nu het water ook de hoofdstad Bangkok heeft bereikt. Ik praat daarover met correspondent Michel Maas. Hij is in Bangkok. Michel, jij bent in het centrum van de stad. Is daar al water? Nee, het centrum dat is nog helemaal droog. Tot nu toe, maar dat wil niet zeggen dat, dat het water hier niet gaat komen. En dat merk je dus aan het feit dat iedereen en alle, alle winkels, alle winkelcentra, die zijn hier gebarricadeerd met zandzakken of zelfs gedeeltelijk dichtgemetseld. Maar tot nu toe is het water hier nog niet gekomen. Het is wel in grote delen van, uh, van de rest van de stad, uh, komt het nu naar binnen. Ja, jij bent daar geweest. Wat, wat heb je daar allemaal gezien? Nou, ik ben. Een van de rivieren die door de stad gaan, ben ik gaan kijken. De, die rivier uh, die is uh, helemaal over zijn oevers gegaan. Uh, ze hebben daar ook barricades gemaakt. Maar dat heeft niet overal geholpen. Er staan hele delen, hele wijken, staan uh, blank. En dan zie je dat mensen een muurtje voor hun winkeltje hebben gemetseld... en dan daarachter, zo, goed, zo, goed, zo kwaad als het gaat, de boel droog houden met pompen... en dan nog hun winkeltje maar open houden. Dus uh, ze proberen door te leven, door te gaan met het gewone leven. Maar ondertussen is het één grote chaos van zandzakken en loopplanken... en modder en water natuurlijk. Ja, de ellende is mogelijk nog niet afgelopen. Hebben de autoriteiten enig idee hoe lang het allemaal gaat duren? Nou, er is nu al gezegd dat het zeker vier weken gaat duren voordat het water weer weg is. En in sommige delen zou dat wel eens twee maanden zijn. Twee maanden. Uh, we houden het hierbij. Dankjewel, Michel Maas. Houd ons op de hoogte. De berichten over het slechte functioneren van bestuursvoorzitter Al Bayrak van het COA kwamen voor haarzelf volkomen onverwacht. Dat zegt de geschorste topvrouw in een interview met de Volkskrant.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 En zojuist is de Tweede Kamer begonnen aan het debat over de eurocrisis. Het is bedoeld om de top van de regeringsleiders in Brussel vanmorgen voor te bereiden. Verslaggever Wilco Boom. Een Kamerdebat op zaterdag, dat klinkt wel heel erg dringend, hè? Wilco. Hallo? Ja, Wilco. Een Kamerdebat op zaterdag, dat is wel heel dringend. Ik geloof niet dat we met elkaar praten. Hallo. Ja. ja, sorry, ja. Ja, en... Wilco, je bent in Den Haag? Ik ben in Den Haag en, en de camera is net begonnen. Oké. Okay. En het is inderdaad uh, hoogst zelden dat het uh, parlement op zaterdag vergadert. Het idee was dat het per se vandaag moest... omdat er morgen een eurotop is over de eurocrisis. Maar, uh, en de Kamer die wilde vooraf de onderhandelingsruimte voor het uh, kabinet bepalen. Maar het probleem is, uh, het was deze week herfstreces... en daarom besloten ze dan maar op zaterdag te vergaderen voor, voor die top. Maar ja, het loopt nu allemaal weer anders... want uh, in Brussel blijken de ministers van fi Financiën nog steeds bij elkaar te zijn. Minister De Jager kan dus niet bij het debat zijn... Daarom komt er heel veel informatie, uh, is er nu niet. En uh, premier Rutte waarschuwde de Tweede Kamer zojuist... dat het daarom voor hem ook wel erg moeilijk wordt... om te reageren op de wensen en de verlangens van de Tweede Kamer. Misschien is het goed te melden, uh, omdat ook de eurogroep... Uh. aan het uh, vergaderen is vanmiddag. Uh, het voor mij moeilijk zal zijn om alle vragen van de Kamer te beantwoorden. Dat zit hem op twee punten. Ten eerste zijn de onderhandelingen dan gaande... In Brussel over ieder van de vier grote onderwerpen: Griekenland, het Europese Steunfonds, de hele kwestie van de banken en het hele vraagstuk van de governance. Dus dat zou ja, potentieel ook schadelijk kunnen zijn voor de Nederlandse onderhandelingspositie als er parallel op dat moment berichten naar buiten gaan. Het tweede risico dat ik loop is dat ik u verkeerd informeer, omdat ik op dat moment dus niet weet wat de laatste stand van zaken is. Ja, het is dus nog onduidelijk, waarschuwt premier Rutte... wat hij precies kan gaan zeggen in de Tweede Kamer. En ja, en daardoor wordt het een, een beetje een mistig Tweede Kamerdebat. Het is natuurlijk makkelijk voor de tegenstanders van hulp aan uh, Griekenland... want die hebben, zeggen altijd nee, hebben ze altijd gedaan... die kunnen gewoon op de lijn doorgaan voor alle andere partijen, en dan heb je het over CDA, over VVD... de Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66... ja, die zitten met een heel groot dilemma... want naarmate zij als, als parlement de onderhandelingsruimte... voor het kabinet kleiner maken, naarmate ze meer eisen stellen... ja, heeft het kabinet, hebben premier Rutte en minister De Jager... minder onderhandelingsvrijheid in Brussel... en dat maakt eigenlijk de kans op een akkoord kleiner. Uh, dus ja, het is heel moeilijk te voorspellen hoe dit debat gaat lopen... zeker tegen die achtergrond van weinig informatie. Oké, okay, dankjewel. Wilco Boom. SPORTS de Europese kampioenschappen, baanwielrennen in Apeldoorn, he, Apeldoorn... heeft Tim Veld zich ziek afgemeld voor het onderdeel Omnium. Gisteren kwam Veld met Nederland nog wel in actie op de ploegenachtervolging. Vandaag dus niet op het Omnium. En in Apeldoorn is verslaggever Sebastiaan Timmerman. Sebastiaan, Tim Veld was een kanshebber op een EK-medaille, of niet? Ja, zeker weten. Het is een uh, onderdeel waar hij zich de laatste jaren meer op heeft toegelegd. En uh, toch altijd wel uh, met redelijk goed succes... Uh, hij wil ook graag de Olympische Spelen gaan rijden op dat onderdeel. is ook bezig om de kwalificatie namens Nederland af te dwingen. Maar hij is uh, twee keer behoorlijk ziek geweest in de afgelopen weken. Na die vijfde plaats met de ploegenachtervolgers van gisteren... merkte hij toch wel dat dat uh, te veel erin hakte. En heeft hij uh, uit voorzorg zich teruggetrokken voor vandaag. En rijdt Jenning Huizenga een van de andere achtervolgers vandaag op het Omnium. Goed, gisteren is dat EK begonnen. Na die eerste dag wacht de Nederlandse ploeg nog op een medaille. Want het was geen beste dag gisteren, geloof ik, hè? Nee, het was een, een beetje een teleurstellende dag. De teamsprinters zaten er uh, nog het dichtst bij. Die werden vierde. Uh, verloren met 91.000-sten van Polen. En waren uh, na afloop behoorlijk furieus... omdat de Poolse rijders uh, bij de derde aflossing in de fout zouden zijn gegaan. Hebben een protest aangetekend, de Nederlanders dus. Maar de jury was onvermurrenbaar. En de Polen bleven op bron staan. En uh, Nederland op de uh, vierde plaats. Dat was een teleurstelling. De grootste teleurstelling was wel de vrouwen achter. Volging. Ze werd de vijfde, net als alle andere Olympische onderdelen trouwens, steeds de vijfde plaats. En na die vijfde plaats van die vrouwenploeg en twijfelde Ellen van Dijk hardop... of ze nog wel uh, energie in dat onderdeel moest blijven steken. En zij heeft inmiddels ook een uh, Olympische nominatie op zak voor de individuele tijdrit op de weg. En denkt er sterk aan om, zeg, om de pijlen daar helemaal op te gaan richten. Wat is er vandaag dan nog kans op een Nederlands succes? Uh, dan moet het gebeuren. Uh, wellicht dus op dat Omnium met bijvoorbeeld Kirsten Wild. Want niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen beginnen aan het, om de, uh, aan het Omnium. Kirsten Wild is daar ook goed in. Maar morgen wordt dat Omnium afgemaakt. Er is dus vandaag nog geen medailles. Er worden vandaag wel medailles uitgereikt op het individuele sprinttoernooi. Teun Mulder is zojuist doorgegaan naar de achtste finales. Roy van den Berg is er al uit bij de mannen. En We gaan dadelijk kijken naar de vrouwen met de, mij. de Nederlandse sprintsters. Willy Kanes en Yvonne Heijgenaar. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB Kees Kwaks. Er zijn nog altijd flinke problemen op de A2 vanaf Utrecht naar Amsterdam. Na het ongeluk vanochtend zijn er tussen Breukelen en Vinkerveen nog drie rijstroken dicht. Dat is noodzakelijk voor technisch onderzoek na het ongeluk. Er staat ruim 8 kilometer file achter vanaf Maarsen tot aan Vinkerveen. Het schiet echt niet op. Het is beter om om te rijden richting Amsterdam vanaf het Oude Rijn via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Er staat op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en Laren 3 kilometer. En richting Amsterdam tussen Bussum en knooppunt Maardenberg 5 kilometer. Op de A27 de omrijroute Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes 4 kilometer. En ook als er heel veel vertraging op de N201 Hilversum richting Uithoren. Die staat helemaal vast tussen de aansluiting met A2 en Uithoren in 7 kilometer. Van de hoofdpunten van het nieuws. Een achtervolging van benzinedieven op de A2 heeft een man het leven gekost. De dieven reden achter op een file. Voor het eerst in de recente geschiedenis vergadert de Tweede Kamer op zaterdag, en dat gaat over de Eurotop. En klanten van verschillende banken hebben problemen met pinnen. Dit was het NOS-journaal. Zometeen de tros in bedrijf. Vertrouwd in een van de hoogste rentes van Nederland.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 Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Niels Heithuis. Goedemiddag, welkom bij het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Tros in bedrijf. Ik vervang Bas van Werven, die is deze week op vakantie. Tot twee uur doen we het volgende. Een diamantair die een cursus Chinees aan het volgen is. En daar heeft de Redy toe. Daarna de hoofddirecteur van het vakblad Lunchroom. Ik praat met de oprichters van Ultimaker. Dat is een snel groeiend bedrijf dat drie-dimensionale printers maakt. We leggen straks uit wat dat is. En tot slot in de rubriek Geld verdienen aan. Vandaag een handelaar in hooi en stro. Maar we beginnen met. Weekoverzicht. De belangrijkste ondernemersnieuws. De belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Het Europees bedrijfsleven ligt wakker van de schuldencrisis. In de grootste Europese bedrijven roepen hun regeringsleiders op... om morgen op de Eurotop tot besluitvorming te komen. Hans Weijers, stopman van chemieconcern Axel Nobel... maakte deze week nog een winstdaling over het derde kwartaal van ruim 30% bekend. Hij pleit dan ook voor snelle actie vanuit Brussel. Er moet nu wat gebeuren. Het zal pijn doen, hoe dan ook. We kunnen boos zijn dat we geld hebben uitgeleend aan de Grieken... en aan de Italianen in het verleden... Maar goed, daar hebben we niet goed op gelet. En dan uh, zitten we nu op de blaren. Maar die blaren moeten niet uh, nog groter worden. Dit is banen aan het kosten. Ben Verwaaien, topman van het Franse telecombedrijf Alcacent Lucent. Alcatel Lucent... heeft in ieder geval een helder plan. De korte termijn crisis oplossen... Groei-agenda maken en zorgen dat de besluitvorming in Europa heel helder wordt. Want we moeten dit soort gedoe, wat we de afgelopen twee jaar hebben gezien, niet telkens meer opnieuw terugkrijgen. Hoe snel verwacht verwaaien dat er knopen zullen worden doorgehakt over de schuldencrisis. Dat zal, zoals het altijd in Europa gaat, in verschillende stapjes gaan. Uh, zolang het maar gebeurt voor het einde van de maand ben ik ontevreden. Er heerste blijdschap op Schiphol dat deze week haar miljardste passagier verwelkomde. Wij We werden ontvangen door de directeur van KLM en van Schiphol Airport. En door een heleboel pers. Dat is wel heel bizar. <laughs> ja. ja, het was ongeveer de miljardste, hè? want ze kwam iets eerder aan. Dus. We gunnen het daar. Er was een iets minder warm welkom voor de duizendste zakkenroller... die door het Amsterdamse zakkenrollerteam van de politie werd opgepakt. Tot ieders verbazing ging de vrouwelijke zakkenroller gewoon vrij uit... na haar misdaad. Willem Nijkerk van het Openbaar Ministerie in Amsterdam legt uit waarom. De zaak is uh, geseponeerd uh, omdat wij uh, vinden dat uh, mevrouw uh, uh, genoeg gestraft is. Genoeg gestraft is. Waaruit bestond die straf dan wel voor deze mevrouw? Nou, mevrouw is uh, met haar gezicht in beeld uh, op televisie geweest. En uh, toen zij als verdachte werd afgevoerd uh, is er een velletje, een a tje waarop duizend stond uh, geschreven, op haar rug uh, gehouden. En ook toen zij uh, in de politiebus plaatsnam stond er nog iemand naast met een velletje papier waarop stond duizend. De politie die bewijzen van straf stiekem papiertjes op de ruggen van criminelen plakt. Het doet terugdenken aan de ouderwetse schandpaal. In ieder geval wel goedkoper dan een... Gevangenisverblijf. Dan ZZP'ers die werkzaam zijn in de oudste beroepsgroep ter wereld. De prostituees moeten hun eigen keurmerk krijgen, bepleit PvdA-kamerlid Shura Dikkers. En daarom wil zij het keurmerk Fair invoeren. U hoort het goed, kleine kinderen even bij het toestel weghouden. Fair waarbij de klant zeker weet dat de prostituee vrijwillig meewerkt. Verantwoord van bilgaan dus. Maar goed, is er wel goed nagedacht over de naam van dat keurmerk?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 Wat wel lekker allitereert is de bevlogenheid van de blonde Brit Branson die de aarde ontstijgt. In de Verenigde Staten heeft Branson deze week de eerste commerciële ruimtehaven ter wereld geopend. Zijn bedrijf Virgin Galactic gaat daar vandaan ruimtereizen verzorgen. Een retourticket kost maar liefst 130.000 euro. Maar laat het maar aan Ros ondernemer Branson over om die tickets toch aan de man te brengen. During your adventure, you will accelerate to a breathtaking three and a half times the speed of sound. Then, in the silent tranquility of space, you will experience weightlessness and views of our beautiful planet that will change your perception of life. Weekoverzicht, weekoverzicht. Is het is een beetje in uw doelgroep ook, hè, Maaik Ascher? Uh, dat zou, uh, zou zeker een uh, gelijke klant kunnen zijn, ja, absoluut. Onze gast is uh, Mike Asher. sinds uh, twee weken directeur bij Royal Usher, het uh, diamantbedrijf, dat deze week haar eerste verkooppunt in China heeft geopend. Slimme zet, want crisis of geen crisis, China, daar zijn ze gek op luxe goederen. En daar is de groei natuurlijk ook nog steeds enorm. Uh, u behoort tot de zesde generatie van het inmiddels 157-jarige familiebedrijf Royal Asher. Net toegetreden tot de directie. En uh, Mike Asher, hartelijk welkom. Verantwoordelijk voor de Europese en Aziatische markt bij ons in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. We stellen altijd aan het begin van dit gesprek vier uh, vragen. Uh, vier vragen uh, die uh, beginnen als volgt. Vier vragen. Vier vragen. Van welk ander bedrijf had u de oprichter willen zijn? Goeie vraag. Dus eigenlijk wat had u gedaan als u niet in de iemand had gezeten? Ja, dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Omdat wij een familiebedrijf hebben dat zo oud is. Maar in ieder geval ondernemerschap zit in de familie. Ja, um, dus in het bloed. Uh, ja, in het bloed zeker. Welk ander bedrijf? Wat uh, vindt u iets mooi, wat, het is mooi om te maken of te leveren? Nou, ik hou erg van producten die mensen heel erg blij maken. Dus uh, in ieder geval in, in de Luxury iPhones. Goods uh, <laughs> zou kunnen. Alleen dan uh, heb je toch uh, een uh, ander gevoel als je nu uh, Steve Jobs heet. Waar ligt u snachts wakker van? Uh, waar lig ik s'nachts wakker van? Uh, de, welke volgende markt we nu moeten gaan betreden? Wat is uw grootste business blunder? Een steen twee keer verkopen aan een andere klant. Komt komen we straks nog even op terug. Interessant verhaal. Waar heeft u tot nu toe het meeste geld aan verdiend? Uh, dat is uh, denk ik toch wel op dit moment de Japanse markt. U heeft ooit een steen twee keer verkocht... Ja, nou, dat, doen we. dat gebeurt wel eens hoor. Maar uh, wat ik daarmee bedoel is dat ik hem aan een klant bijvoorbeeld in Japan verkoop... en op dezelfde moment mijn zus hem in Amerika aan een andere klant verkoopt. Een dubbele boeking? Uh, nee, geen dubbele boeking, maar wel een probleem voor die ene steen. Hoe heeft ze het opgelost? Uh, zorgen dat je een vervangende, uh, vervangende steen kan verkopen. Ja, is dat mogelijk? Want uh, diamanten uh, komen in feite uit de grond... Ja. Het is koolstof, hè? Gekristalliseerde koolstof. Gekristalliseerde koolstof. Ja. Dus het is, is samengeperst in de grond. Ja. Er is niet zoveel van? Uh, relatief, nee. Het is heel zeldzaam. Schaars? Uh, zeer schaars. Uh, moeilijk te winnen? Uh, moeilijk te winnen, absoluut. Ja, ja. De prijzen gaan al bij het uh, bespreken van deze elementen... gaan ze natuurlijk al omhoog. Ja, absoluut. Zeker. En dan moet je dus iets vinden... wat, wat op die oorspronkelijk verkochte steen lijkt... Nou, Hoe de, maak je dat dan? Uh, diamant, uh, als dat gewonnen wordt uh, in een ruwe vorm... wordt het daarna geslepen en vervolgens verwerkt in een juweel. Um, en er zijn natuurlijk meerdere stenen van een bepaalde kleur en kwaliteit... in een bepaalde gewichtsoort. Dus er is wel iets wat je kan vervangen... zeker als het niet een hele bijzondere, hele grote steen is. Ja. U bent opgegroeid in, uh, in een familiebedrijf, hè? Want u... Kan kwam als kind waarschijnlijk al in de diamantslijperij van uw vader. Absoluut. Ja. Uh, op uw achttiende bent u zelf uh, diamantslijper geworden. Zo is uw carrière in het bedrijf begonnen. Ja. Toch kan ik me voorstellen dat is dus een uitgestippeld pad lijkt het bijna. Nee. Uh, ik, we zijn uh, onze familie... Uh, de, de familie Asje is vrij groot. Z uh, sommige... We kennen de familie Ascher uit de politiek, ja. anderen uit het recht, ja. anderen uit de diamant. Oud-rechtbankvoorzitter um, Ascher is natuurlijk ook een bekende. Bij, uh, de keuze is uh, vooral geheel vrij om. Eén van wel, die drie te kiezen. Nee, nou, nee, nee. Om wel of niet in, in voor mij dan... Zeg maar wat in, je wil, Mike. Politiek, recht of diamant? Diamant, dankjewel. Ja, ja, ja, ja, was duidelijk. Ja, voor mij was het heel snel duidelijk, ja, absoluut. Want je moet ook iets hebben met hetgeen je verkoopt. Ja, zeker. Ik bedoel, het kan een familiebedrijf zijn... en vaders pushen misschien hun kinderen soms om het bedrijf over te nemen... want ze, ja, anders is er misschien ook geen overname dag, geen opvolging. Nou, toevallig hebben wij er dus nu twee. Ja, dus u heeft het opgelost in het bedrijf. Maar ja. je moet denk ik ook iets hebben... wil je het langer volhouden met het product of met de dienst absoluut. die je verkoopt? Het is een was uh, waar, waar, waar zit het om dat met name in? Nou, ik denk, dat er totaal verschillende redenen natuurlijk. Maar het mooiste, wat ik eerder al zei, is dat je altijd met een mooi moment bezig bent. Het is of voor een verloving, of voor een geboorte, of voor een verjaardag. Of voor een andere bijzondere gelegenheid. En daarmee maak je toch altijd weer mensen bijzonder blij. Maar weet je dat van tevoren, met welke gelegenheid je bezig bent? wordt uh, nee, niet in opdracht geslepen nee, nee, meestal. Wij toch? weten dat niet, uh, niet van tevoren. Maar uh, wij specialiseren ons uh, vooral in het verlovingsringen segment. Ja. Um, en dus weten we wel enigszins waar we doelen. Ja, en dan is overigens Nederland niet de belangrijkste markt, hè? Nee, nee, nee. Tegendeel, Nederland is onze kleinste markt. Um, ik denk dat uh, Japan en Amerika vechten om positie nummer één en uh, China die uh, komt er heel hard aan als ja. uh, derde partij. Want in Japan zijn ze gek op glinstigende dingen. Uh, ja, en zeker op Royal Archer. Ja? <laughs> ja. Hoe, hoe verklaart u dat? Uh, nou, wij werken al 48 jaar in Japan. Uh, toen de tijd is uh, de internationale handel uh, geopend, de markt geopend... Um, en is de broer van mijn grootvader naar Japan vertrokken. Um, voor een paar weken. En die kwam terug met zijn eerste klant, dat is 48 jaar geleden. Inmiddels hebben we 175 verkooplocaties in Japan. Ja. Dus we hebben daar al een hele lange basis uh, neergelegd om het een van de meest prestigieuze diamantmerken te worden. U volgt nu een cursus Chinees, want Japan, daar lijkt me de groei niet meer in te zitten. Uh, Japan is een uh, hele prettige, vrij stabiele markt. Ja? Daar zit zeker groei in, niet in het distributienetwerk, maar wel in het uh, ja, in market share. Uh, dus, Kunt het uh, andere er nog uitdrukken? Sorry? Je kunt anderen er nog uitdrukken. Ja, nou, we hebben de allereerste flagship store voor ons bedrijf... hebben we dit jaar in Tokio geopend. Flagship store, dat is de, het paradepaardje? Het paradepaardje, uh -huh. absoluut. Um, op de, laten we zeggen, PCO-straat van, van Tokio. Um, dus daar is zeker nog wel wat te behalen. Maar China is natuurlijk, dat weet iedereen, een enorme groeimarkt. En ik leer niet Chinees, omdat ik straks zakelijk Chinees wil spreken. Ik wil straks gewoon in een restaurant wat te eten kunnen bestellen. En tijdens een, een sociaal gesprek kunnen begrijpen waar het over gaat. Ja, en dat kunt u al een beetje in het Japans? Uh, ja, dat kan u ik. U kunt een beetje. broodje bestellen in het Japans? Ja, nou, ik bestel zeker geen broodjes, maar zeker wel sushi. <laughs> ja, <laughs> uh, dus dat is puur uh, om je een beetje te kunnen bewegen in, ja. in die samenleving. Ja, nou, het is gewoon natuurlijk belangrijk als je in een nieuwe markt komt, sowieso ook uh, voor de klant zelf. Hè. Met name in het Verre Oosten vinden ze het heel prettig als je in ieder geval je best doet om ze te begrijpen. Um, Brengt dat het ijs? Ja, zeker, absoluut. Uh, en in China, in mainland China, uh, wordt er toch over het algemeen niet heel erg goed Engels gesproken. Nee. Dus wil je daar zaken doen, moet je ook een beetje taal spreken? Nou, je Want kunt je noemt natuurlijk het sociaal. een tolk. Maar uh, je hebt wel, het is prettig als je uh, elkaar ook uh, na het zaken doen wel kan begrijpen. Ja, ik, het is misschien een beetje vlam. maar kunt u een klein stukje Japans doen al? Of een stukje Chinees wellicht? Uh, broodje, broodje uh, wat eten nee, ze daar? Nee, nee, nee, zover zijn we nog niet. <laughs> broodje Peking eent alstublieft. Nee, nee, zover zijn we nog niet. Het uh, Ni uh, dat... Uh, ja, het Ni Hao, dat... Daar begint het mee in, natuurlijk. En, ja. Maar het is uh, vooral nu heel hard studeren om eerst maar eens uh, wat meer vocabulaire tot met te krijgen. Ja. Nou uh, maken sommige economen zich alweer een beetje zorgen over China. Hè? Dat er mogelijk een vastgoedbubbel ontstaat. Dat er eigenlijk te veel geld is. Die groei is ook te hard gegaan. Uh, autoriteiten remmen het nu af. Wat betekent dat voor u? Hoe kijkt u dat eraan? Nou, ik zit in een segment uh, waarbij wij een hele goede Chinese partner hebben gevonden. En die uh, opereert over het algemeen alleen in luxury goods. Um, en die doet dat 360 graden. Dus auto's, wijn, juwelen en horloges. Um, en die toplaag van de rijke Chinezen, die is vrij groot. Ja, uh, ja die blijft wel bestaan. Uh, het middensegment is nu heel erg rijk aan het worden. Uh, maar wij concentreren eerst op de bovenlaag en daarna op de middenlaag. Dus als de bovenlaag straks door de onroerend goedbubbel geraakt wordt dan uh, is er natuurlijk nogal een hele brede middenlaag. Ja, Louis Vuitton, ook een luxe merk, gaf bijvoorbeeld deze week aan... dat in het derde kwartaal de omzet met 18% is gestegen. Uh, zijn dat cijfers die u herkent? Gaat dat ook zo bij uh, nou, Royal precies hetzelfde stuk gelezen. Um, maar um, Louis Vuitton, uh, eh, eigendom van de, de, de LVMH-groep... LVMH uh, er zit ook champagne bij. Er ook champagne bij, zitten luxe merken bij, zitten parfums bij... Ja. Um, zij hebben over de, algemene de afgelopen jaren puur op China gedraaid. Uh, want Omdat de andere Aha. luxury goods, markets, veel minder goed gingen. Uh, en wij beginnen nu, dus wij zien zeker een, een, een stijging. Nou zegt u, wij zijn altijd mooi bezig met een mooi moment. Ja. Uh, omdat we veel verlovingsringen of uh, diamanten daarvoor uh, leveren. U, u levert ook de ringen, he, want u doet het hele juweel. Ja. Um, uh, tegelijkertijd uh, zitten we midden in een eurocrisis... die weer voortkomt uit een financiële crisis... die is ontstaan door het grote graaien. Ja. Um, Ergens raken die twee werelden door elkaar natuurlijk... omdat uh, u werkt voor een meer, meer koopkrachtige doelgroep. Zal ik maar zeggen, de Nouveau Ries zit er misschien ook bij? Nou, ik zou het zeker niet zo willen omschrijven. Want als je naar onze segmentatie van de markt kijkt... zitten we niet in de toplaag. Uh, we zitten absoluut niet in de, de, de, de allergrootste stenen. Wij proberen juist een, een mooi product neer te zetten uh, voor, uh, voor, voor iedereen... Ja. Uh, en dat betekent niet dat je... Maar ik zag ergens uh, dat dus de, de Stars of Africa, dat is ja. een van uw producten... kost 5200 euro. Ja, dat klopt. Dat is ook een, een, een, een, een, vrij, een ring in een vrij hoog segment. We hebben de, dat is een uniek concept trouwens. Ja. Dat is de grootste ja. innovatie in de juwelenindustrie, denk ik. Zwevende diamanten. Maar die hebben we ook uh, tussen de 1500 en 2000 euro. Ja. Dus dat is toch een heel ander prijs. Dus u heeft nooit het gevoel, eigenlijk werk ik voor uh, de graaiers? Nee, absoluut niet. De mensen met de bonussen? Nee, dat ik gevoel werf... heb ik niet. Nee, nee. nee zeker niet. Ik, het is juist mooi om, om voor, voor heel veel mensen een prachtig product te kunnen maken. Sommige... Maak je zich wel eens zorgen over hoe zich dit nu ontwikkelt in de wereld? En, uh... Absoluut, zeker. Dat is ook de reden waarom wij... Uh ons enorm veel bezighouden met, uh, met onze expansie. Omdat je moet zorgen dat je als een bepaalde markt wegvalt... Uh, je in ieder geval nog op andere markten kan, kan leunen. Uh, dus ja, zeker. Tuurlijk maken wij ons zorgen. Waar ligt dan de volgende markt? China uh, is natuurlijk nou, het bekendste de, voorbeeld. daar is nog discussie over binnen onze organisatie. Ja, ja. Oh, we hebben uh, ja, ja, Dus onenigheid binnen Royal Nee, Usher? zeker geen onenigheid. Maar Discussie. Um, discussie. Overleg? Ja, nou, mijn vader zou heel graag uh, volgende... Uh, projecten India doen. Uh -huh. uh, ik zou heel graag een project... Uh, Zuid-Amerika doen, Brazilië. Ja. Um, Waarom niet allebei? Omdat wij uh, maar... Uh, een gelimiteerde tijd hebben. We hebben genoeg te doen. Als we ons gaan richten op een nieuwe markt... dan focussen we ons daar volledig op. Dus één markt tegelijkertijd. Goed. Er is nu één winkel open in Peking. Ja. En waar volgt de volgende? Uh, ook in Beijing. De eerste is deze week geopend. Uh, de volgende twee... Waarschijnlijk in uh, december, januari. En daarna nog één in Tianjin. Mike Ascher van Royal Ascher, hartelijk dank. Meer informatie over deze uitzending, check trosinbedrijf.nl. Iedere week praat Trosinbedrijf met een hoofdredacteur van een vakblad... om het opvallendste nieuws uit die branche te horen. Vandaag is dat Frank Lindner, hoofdredacteur van het vakblad Lunchroom... die net een broodje achter te kiezen heeft... of op het punt om er eentje te gaan uh, eten, neem ik aan. Goedemiddag. Dekker. Goedemiddag, hè. ik heb de, de lunch inderdaad nog te goed. Ja, in ja. een lunchroom? of? Uh... Uh, dat moet ik nog eventjes eens nader bepalen, ja. Zien ze u graag komen of bent u uh, een beetje een uh, luizende pels? Nee hoor, ik ben zeker geen luizende pels. Nee hoor, mensen, mensen zien me graag komen. Ja. Hoeveel lunchrooms zijn er eigenlijk in Nederland? Want we praten niet over gewoon café. Nee, nee, nee. nee. Uh, als je het echt uh, sec over lunchrooms hebt, dan uh, zijn het er op het moment 2400. 2400? Ja, en dat is een, een verdubbeling sinds 1995. Welk effect heeft de crisis op die lunchrooms? Uh, nou, eigenlijk, ik, ik kan wel zeggen, een hele positieve. Ja, lunchrooms zijn, uh, lijken eigenlijk immuun voor de, voor de crisis. Um, veel zakelijke gasten die uh, ja, eerst in een restaurant uh, uit eten gingen... die kiezen nu toch voor een uh, gezonde en goede lunch. Mm. Um, en... Um, ja de, de, de zodoende. ja de veel zakelijke gasten die, uh, die zien de lunchroom uh, liever dan, uh, dan een uh, restaurant. maar hoe herken ik een lunchroom uh, ten opzichte van een restaurant dat s middags open is? Um, ja in, in die zin is dat is dat vrij moeilijk maar um, ja, dan zou ik dan toch een lunchroom naar... is s avonds dicht. ja in principe wel ja, en, uh, die sluiten zo rond een uurtje of, uh, of zes. Ja. maar we zien ook dat uh, lunchrooms steeds uh, ruimere openingstijden hanteren dus het is eigenlijk een beetje ver verwatering in die zin. ja. Dat maakt het wel heel ingewikkeld nu. Eh, ja, dat het dan uh, ook s ochtends vroeg open gaan voor ontbijt. En, en daarmee vangen ze dan ook weer uh, ja, redelijk wat uh, ontbijtgasten uit uh, de hotellerie af. Ja. En, uh, en s'avonds uh, zijn ze dan ook weer wat langer open voor een, uh, ja, voor een, uh, voor een warme hap, om het zo maar even te zeggen. Maar de lunchroom zit dus eigenlijk altijd vol? Eh, in principe wel, ja. ja nee, uh, het, het gaat echt goed met de branche. Dat, uh, waar, waar moet die branche dan naartoe? Gewoon lekker eh, ja, hetzelfde blijven ja, gewoon, doen? Gewoon verdere constante groei en uh, professionalisering. Ik bedoel, ja, de, de, de tijd dat we een klefbroodje kaas kregen onder een systeemplafonnetje... Uh, ...zittend op plastic tuinstoelen, die, uh, die ligt ver achter ons. Nee, maar nu is het aanbod uh, vaak uh, mozzarella met, uh, met, uh, met, met tomaten en, en uh, dat vind je ook overal? Uh, ja, goed, nou, dan, dan... Klinkt ik een zeggen... beetje <laughs> gearriveerd dit, maar... Uh, ja, nee, dan zou ik zeggen, ja, zoek even goed verder, want uh, alle nieuwe uh, concepten die, uh, die geopend worden... die uh, dat, daar merken wij in ieder geval heel erg sterk van, dat die uh, echt enten op, uh, op één concept. Hè? Dus je merkt inderdaad steeds vaker dat mensen vooraf beslissen van, ja, wat wil ik gaan lunchen? Uh, en daarin ga ik dan op zoek naar hè, het, het beste wat er voor hand is. Dus we zien steeds, steeds meer ja, lunchrooms of, of dagzaken, zo, zo je wilt, die dan een, uh, een redelijk smal aanbod hebben. Maar daarin proberen wel uh, zich te onderscheiden, dus het beste ze zijn. Dus of dat, hè, dat kan zijn hamburgers of, of tosties of uh, salades, uh, raw food, noem het allemaal maar op. U maakt ook uh, de genomineerden van het Lekkerste Lunchroom Broodje 2011 bekend. Ja, dat klopt. Wie, ja. uh, wie, zijn, de, wie zijn dat? De, de gelukkige uit de vele instellingen die we hebben uh, mogen ontvangen... dat zijn uh, milk en cookies in Venlo. Ja? Die hebben een uh, Floriadebroodje bedacht. Uh, het Do Café in w wat Rotterdam. Wat zit daarop op een Floriadebroodje? Het uh, floriade broodje bestaat uit bruinbrood, roggebrood, uh, oude kaas, appelstroop, stroop, sla... Ja? Vervolgens uh, Dokkerveen in Rotterdam. Die hebben de twee uh, stoere bruine boterhammen met uh, hummus en gegilde groenten. Hm. Uh, we blijven voor de volgende genomineerde ook even in Rotterdam. Dat, uh, die komt van uh, La Rouge in de Bijenkorf. Uh, die heeft een uh, heel mooi uh, ja, broodrecht Japanese Secret. Uh, die uh, gaat dus jullie nog uh, keuren. Uh, Elhorst eten en drinken in Alkmaar. Een heel uh, origineel broodje wat ze uh, genoemd hebben. Doe mij die maar. <laughs> uh, dus dat, uh, dat is denk ik ook wel erg leuk ja. met bestellen. En ja. uh, dat ziet heel origineel uit. Die, uh, de, ja, het is een hele grote hangende vleespies. Uh, ik denk dat ze dat geleend hebben uit, uh, uit, de, uit de Turkse keuken. En daaraan uh, hangt dus het broodje. Dus dat is heel mm. bijzonder. Lekker. En uh, we hebben nog uh, van Brasserie de conversatie in Ude de Kilsdongse molenbol. <laughs> En dat is een, een heel mooi broodje. En uh, die, die, die, die, die bol is ook echt gemaakt met, met gaan uit de regio. En uh, alles helemaal lokaal. Dus dat is uh, dat, uh, erg origineel. Een dus, ja. van deze vijf uh, genomineerden uh, ja, maakte in onze ogen het lekkerste lunchroombroodje van 2011. Dank, hoofdredacteur van het vakblad Lunchroom, Frank gaan Lindner. Gedaan. Volg okay. ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. At in het kader van de Dutch Design Week wordt er aankomende dinsdag in Eindhoven een speciale dag gewijd aan de 3D-printer. Dat is een apparaat waarmee je echte objecten kunt maken, in feite, laten maken, uitprinten. Het gebeurde al in de industrie, maar inmiddels zijn er ook voor de consumentenmarkt drie dimensionale printers ontwikkeld. Zoals het mogelijk, zodat het mogelijk wordt dat uh, u en ik bijvoorbeeld een glas dat gebroken is uh, uh, opnieuw laten uitprinten of een zelfontworpen asbak uh, laten maken. Het Nederlandse bedrijf Ultimaker heeft zo'n 3D-printer ontwikkeld... en groeit sinds dit voorjaar stormachtig. Bij mij aan tafel uh, twee van de drie oprichters van het bedrijf... Sierdwinia en Martijn Elseman. Welkom. Hallo. U hebben ook het apparaat meegenomen. Uh, het is een grote vierkante uh, box. Maar er is ook een klein deel van het Amerikaanse vrijheidsbeeld uitgekomen... van plastic. Ja, Ik kan het even vasthouden. Het is ook vrij stevig nog. Maar dit uh, apparaat, of dit, uh, dit uh, ding, deze kop met die vlam, uh, is bijna groter dan, dan de box waar die uitkomt. Ja, dat klopt. We hebben uh, zelf een experiment gedaan. We hebben er eentje gemaakt, die is ietsje hoger. Dus deze is niet geprint op deze machine, maar in, uh, in een, in in een testversie die we gemaakt hebben. Ja. Dus het is in principe ja. wel zo dat je gebonden bent aan de grootte van de printer. Ja. Je kunt, uh, want er werd wel eens gezegd, je kan je eigen stoel ontwerpen en uitprinten, dat kan dus niet? Het kan wel, als je het printetje wat wij hebben ontworpen en de tekeningen staan online, als je dat gewoon even ja, opschaalt, oprekt in je tekenpakketje je, en je maakt het opnieuw. Dat is je... wat wij ook uh, daadwerkelijk gedaan hebben. We hebben een prototype gemaakt, die is oh. drie keer zo hoog ja. en daar is deze uitgekomen. Ik zie dat het hoofdje heeft nog wat... Hij uh, ja, heeft klopt. een kaal hoofdje ja. waar je doorheen kunt kijken. Ja. Is dat een kleine mis nou, dat is. We kunnen hem helemaal massief maken, maar dat kost het gewoon meer tijd. Dus Dit is ja. gewoon een tijdkwestie geweest. Dit, wat, dit, dit moet dus een soort vloeibaar plastic in het apparaat. klopt ja, ja. om om dit uit te laten spugen. Het, het, het zeg maar is zo. gewoon een vaste draad en die wordt in een soort smeltkopje geduwd en is heel klein gaatje en dan wordt het even gesmolten, neergelegd ja. en dan wordt het direct afgekoeld. In een bepaalde vorm, in deze vorm dus. Als ik in het apparaat kijk, dan zie ik ook een, een soort... Uh, een, bijna een ding dat doet denken aan een laseroog in een uh, cd-speler. Ja. Maar daar komt dan de, de, dat prutje uit. Dat klopt, ja. Is dat, uh, haal je dan niet hele grote chemische gevaren in huis? Hmm. Uh, nee, absoluut niet. Het is uh, het smelten van een kunststof. Uh, dat is een thermoplast, noemen men dat. En uh, Dit is zelfs een biologisch afbreekbare uh, thermoplast, PLA-genaamd. En uh, nee, ik, ja, ik zou niet te lang in de dampen gaan zitten als je in een heel klein kamertje zit. Maar dat, dat, dat maar merk je vanzelf wel. Nee, met maar dit het materiaal is, is het zelfs ja. zo dat, dat, dat er een soort boterluchtje afkomt. Het is mm, ja. biologisch ja, geproduceerd Dezelfde materiaal. Hetzelfde lucht als die je wel in bij het uh, waxen van de skis ruikt? Z ja, zoiets. Ja, ja. Nou zijn er meer 3D-printers, Het is in die zin geen uniek apparaat. Nee, dat klopt. Je kunt hem op internet zelfs bestellen. Ja. Wat is er apart aan jullie ontwerp? Uh, ons ontwerp. Uh, nou, we hebben uh, van tevoren een paar uh, ah, nu moet je een pitch, hè? keuzes gemaakt. <laughs> ja. wat, wat, wat, wat wij vonden is dat uh, de machine. We hebben eerst zelf een ander ontwerp gebouwd. En uh, dat vonden we gewoon niet nauwkeurig genoeg, niet snel genoeg. Uh, dus wij zijn iets anders gaan ontwerpen. We hebben daar uh, gekozen om uh, de kop zo licht mogelijk te houden en uh, zo snel mogelijk te kunnen bewegen. Uh, plus het feit dat we gekozen hebben voor een ander materiaal om mee te printen. Waar we gewoon echt veel betere resultaten mee kunnen halen. Dat is namelijk dat PLA. Mm -hmm. En uh, we wouden de buitenkant ook zo klein mogelijk houden. En ook het een beetje mooi uit laten zien. Want er, waren, er zijn ook wel andere printers. Maar er zijn grote dradenbenden en, en heel stangenmechanisme. En uh, ja, dat zag er gewoon niet mooi uit. En Martijn die is uh, grafisch ontwerper. En die had zoiets van, dat wil ik er gewoon mooi uit laten zien. Maar is dat ook uh, het verschil met andere printers? Dat die sneller werkt en dus ja. met een ander materiaal? Ja, het, ja. Is, het verschil is eigenlijk, we hebben een kleine box. Uh, binnen een kleine uh, ruimte zeg maar. Kleine uh, kubus. Dingen groot kunnen printen op een hoge snelheid. Dat is, en heel precies. Dat is het verschil met andere printers. Die zijn groter, kunnen kleinere dingen printen. Langzamer, mindere kwaliteit. Of oh, wat grover. Wat grover. In, tenminste in dit segment, zeg maar. De, de goedkopere zelfbouwpakketten. Want het ja. komt als een zelfbouwpakket. Ja, dat, uh, ik zie er een beetje tegenop, ineens. Ja, dat uh, kan. Maar we uh, hebben uh, hele duidelijke handleidingen. Aan de hand van stappen met foto's. Stap voor stap hoe je hem in elkaar kan zetten. Dus is, ja. En geen ontbrekende schroefjes, hè? Inderdaad niet. Nee, nee. nee. ik moet even aan het Zweedse Als de zit. Uh, daar en, ja, en, en boven, waar ja. ja. Bovendien is het zo dat we er ook workshops uh, in zijn gaan geven bij, uh, bij uh, het Vaplap in Utrecht, Protospace. Mm -hmm. En je ziet ook dat mensen. Voor grafisch ontwerpers eigenlijk? Dan, ja, ook een kunstenaars ja. en, en allerlei mensen die, die zichzelf niet technisch vinden. En uh, uh, het is me zelfs uh, gisteren gelukt uh, tijdens de workshop om een museumdirecteur uh, zo'n printer te laten bouwen die. Heel weinig uh, ja, affiniteit heeft met techniek. Uh, ja, want dat, dat brengt uit. me op de vraag, voor wie, wie, wil, wie moet dit nou hebben? Waarom, uh, nou ja, waarom moet ik dit kopen? Dat is een beetje heel particulier. Maar uh, wie, voor wie is dit? Uh, iedereen die het hebben wil. En dat kunnen zijn uh, kunstenaars, dat kunnen zijn mensen die in de, in de engineering business zitten. Dus die modelletjes, prototypes willen maken. Ja, maquettes. Absoluut. Uh, Wat gaat die museumdirecteur ermee doen dan? Uh, die is geïnteresseerd in deze techniek uh, vanuit, zijn, uh, vanuit het idee van... oké, okay, ik, ik zit bij een museum, uh, uh, ik ben nu iets aan het maken... en over twintig jaar is dat, staat het in mijn museum, omdat het dan alweer oud is. Op die manier? En, hij is niet van plan om uh, in zijn museum, on the spot, kunst te laten maken? met. met daar is hij wel mee bezig. Dus hij wil het ook laten zien dat het ook uh, uh, ja, heel dicht bij de mensen zelf thuis komt. Ja. Nou gaan uh, jullie uh, heel hard. Uh, er zijn hoeveel van verkocht dit jaar? 300 al? Nou, we gaan richting de 400. Ja? ja. Uh, uh, er zijn, uh, en dat kost 1200 euro. Ja. Dan, dan heb je nog geen half miljoen omzet. Nee. Maar hoeveel mensen werken er in inmiddels? Daar zijn nog geen jaar bezig. Dus, uh, nee, nee, nee. <laughs> maar de, hoeveel mensen werken er inmiddels bij jullie? Uh, vijf mensen. Oh, vijf? Ja. En dat is al een groei? Dat is al een groei, ja. Ja. Op zo'n moment ben je dus niet meer alleen maar met de drie oprichters. Maar nee. moet je je als werkgever gaan gedragen. Dat klopt ja. Hoe, ja. hoe gaat die overgang? Uh, nou, we werken nu nog met... Uh, ja, we hebben één iemand voor een paar dagen in dienst. En daarnaast hebben we uitzendkrachten. Uh, ja, Wel dezelfde uitzendkrachten. En die worden langzaam... Uh, heel bekend met de, de gang van zaken. En dat gaat erg goed, moet ik zeggen. Ja, ja. Nee, ze weten wat ze moeten doen. Ja. Maar uh, voor jullie betekent het dat je niet meer. Dat, dat ook de bedrijfs, het bedrijfsmodel is veranderd, toch? Ik weet, was het al een BV of is het dat nu geworden? Ja, we hebben uh, uh, bij de oprichting meteen uh, wel nagedacht over van welke vorm kunnen we het beste kiezen. En we wouden heel snel iets doen. Dus we hebben we uiteindelijk gekozen voor een Engelse Limited. Omdat dat gewoon heel snel op te richten is. Ja. Terwijl een Nederlandse BV daar veel langer uh, over duurt. Maar het is vergelijkbaar. Jullie zijn ja. de, de bazen. Ja. En er is nu personeel. Uh, no. Althans, je betaalt... Ja, we hebben nu personeel inderdaad. Ja, nog ja. geen ondernemingsraad, want daar ben je niet nee, groot genoeg nee. voor. Maar er zijn wel andere uh, kopzorgen, denk ik, die opduiken nu. Nou ja, ja, dat klopt. Maar we komen elke keer... Kun dat... je eens wat noemen? Waar, waar loop je dan tegenaan? Uh, even denken, nou, productie vooral. Dat hebben we nu aardig onder de knie. Maar het idee is eigenlijk, wij willen niet zelf produceren. Maar we willen het gewoon laten produceren, wel zelf de, uh, de hand in hebben... met kwaliteitscontrole en, en inpakken, ja. tot het pakket maken. Uh, maar het wij... moet elders in elkaar gezet worden, eigenlijk liefst. Ja, ja. En uh, dat gebeurt nu nog niet? Nu doe je het nog in eigen hand? Wij doen het nog in eigen hand, ja. Maar, waar ik even benieuwd naar ben, je, je moet nu ook wat belasting gaan betalen... en sociale <lacht> premies afdragen. Hoe werkt dat allemaal? Ik uh, ben al een week bezig met de bonnetjes uitzoeken. Ja. ja. En dat is echt een flinke klus. En dan ook dat uh, willen we nou overzetten naar een, een systeem... Uh, dat we de bonnetjes beter onder controle hebben. Want uh, op dit moment is het een kwestie van verzamelen. Maar, uh, dat, dat de bonnetjes al... van de onkosten die je ja. maakt. Ja, en van de inkoopfacturen enzovoort. En dat willen we allemaal automatiseren. En de webshop willen we nog uh, professionaliseren. En zo zijn er heel veel dingen waar we, waar we mee bezig willen. Valt het je, valt het je mee? Of tegen? Het uh, valt me eigenlijk wel een beetje tegen, als ik eerlijk ben. Er komt heel veel op je af. Uh, we zijn nou begon... Jullie zijn voor oorsprong, dus ontwerper, ja. uh, IT-specialisten, uh, tech ja. techneuten. Ja. En nu moet je dus echt dat werkgeverschap op je nemen. Precies. Het nou, is ik... niet altijd leuk dus. Maar, nee, in... Wat ik wel merk is dat er eigenlijk elke keer, omdat um, we met z'n drieën zijn, is iemand die daar toch weer net iets uh, slimme uh, ideeën heeft. Dus op een of andere manier komen er, uh, ja, we komen elke keer nieuwe dingen tegen, maar het lukt wel. Ja. En ja, ik vind het eigenlijk best wel goed gaan uh, tot nu toe. Je leert er veel van. Ja. Wanneer uh, draait dit uh, Kiet? Wanneer ben ja, je uit uh, de Ik denk dat onze investeringen er al, al uit We zijn vanaf het begin af aan uh, ja. Ja, winstgevend. Dus ja, uh, ja dat, is, dat is ook weer een verrassing. Maar uh, ja. En we gaan nog veel van jullie horen. Ja, zeker. Dat zeker weten. Martijn Elzerman en Siert Winia. Hartelijk dank voor jullie komst van het bedrijf Ultimaker. De 3D-printenmaker. Radio 1 Tros in bedrijf De Golfsport heeft mijn leven veranderd, zo beweren sommige golferholics. Zover wil mediaondernemer Yves Geiraat niet gaan, maar het is voor hem wel de manier om het zakelijke en het ontspannende met elkaar te verenigen. Onze verslaggever Misha Blok bezoekt iedere week een succesvol ondernemer tijdens een zeldzaam moment van ontspanning. En vandaag is dat dus Yves Geiraat. Zijn Geiraat-mediagroep geeft verschillende magazines uit en heeft de miljonair fair in het leven geroepen, de beurs van luxe goederen. Ze spraken elkaar op de Noordwijkse golfclub. Ik ben ooit met golf begonnen toen ik een toernooi ging organiseren... zelf uh, voor allerlei relaties van ons. En ik had nog nooit uh, gegolfd. Dus dat was heel raar. Dat ik, ik wist de spelregels niet helemaal niks. En toen vond ik het eigenlijk best wel leuk. En de afgelopen twee jaar eigenlijk... begin ik het echt een leuk spelletje te vinden... Dus dat betekent dat je meer focus gaat krijgen op bepaalde slagen. Je gaat er meer aandacht aan geven. En dan krijg je opeens een handicap. En uh, dan is het de uitdaging om die handicap elke keer wat beter te maken. Welke handicap heb je nu? Ja, ik zit nu rond de 22. Dus uh, dat, is, dat is nog niet heel erg goed. Maar dan kan je in ieder geval een baan redelijk goed lopen. En, en ik merk wel dat er nu progressie in komt. Dus uh, ja, het is gewoon leuk om uh, uiteindelijk rond de 10, 12 uit te komen. En mijn, jongste, of mijn oudste zoon van 15. dat is er eentje, die kan het echt. En dat zie je ook. Dus ik vind het ook wel leuk uh, om straks gewoon, uh, door hem geslacht te worden op de baan. We zijn hier vandaag uh, bij de Noordwijkse Golfclub. En uh, je gaat straks een wedstrijd spelen, een charity charitywedstrijd uh, ja. voor het Rode Kruis. Ja. Is het nou echt ontspannen of is het ook gewoon netwerken? Netwerken is, uh, zeg ik altijd, bewerken. <laughs> nee, ik vind het ontspannen. Ik, ik vind het wel leuk om te winnen. Het is toch een soort uh, gevecht met jezelf om je te verbeteren. Ja, en uh, gewoon ook gezellig uh, met een aantal mensen. Ja, je bent toch vijf uur met elkaar ongeveer uh, onderweg. Dat is zakelijk wel nuttig. Nou, laten we even naar de driving range ja. lopen. Even spiertjes losmaken. Je hebt op dit moment denk ik best een drukke periode... In de voorbereidingen, met de voorbereidingen van de Miljonair Fair. Is dit dan de manier om even te ontspannen... En het is gewoon heerlijk. Vooral aan de kusten, met die wind, de natuur. Ja, het is gewoon genieten wat we eigenlijk daar mee moeten lopen vandaag. Maar dit is gewoon fantastisch. En dat, ja, dat ruimt ook wel de geest op. Ik denk dat als je, zoals wat ik doe... daar zit zoveel druk op en zoveel stress ook. Je moet af en toe ook even eruit stappen. En de tiende editie van de Miljonair Fair. Altijd heel veel media-aandacht ook gehad. En in tijden van crisis begonnen een beetje wat kritiek te helpen te komen op dat concept. Ja. Uh, hoe gaat dat nu? Ja, wij zullen altijd wel een beetje te maken hebben met een edgy uh, karakter... dat het uh, ja, ook weer sommige mensen daar een bepaald idee bij hebben. Ik denk dat je een heel uh, duidelijk onderscheid moet maken... tussen de financiële sector en dan met name... Uh, ja, het, het anglo-saxische Amerikaans gedreven systeem. En daar ben ik echt zwaar op tegen. Ik denk dat uh, het spelen met andermans geld... Uh, het speculeren met, met het geld van ondernemers en ook van de burger... Ja, dat vind ik een onacceptabel systeem. Ik vind het ook heel jammer dat dat systeem niet verandert... want het leidt alleen maar tot verwarring. En ik denk dat Miljonair Fair uh, iets heel anders is. Het is een, uh, een initiatief waar bedrijven die, die vooral gericht zijn op ambacht... en gericht zijn op ontwikkeling van producten... daar is gewoon een markt voor, daar is een behoefte aan. En dat is allemaal ook vanuit het eigen initiatief... En hoe ging het? Nou, nog niet heel goed, hoor. Het helpt gaat goed en het helpt nog niet. Maar ja, dit is allemaal inspelen. Ik voel me... Ik ben in ieder geval positief. Als je positief bent, dan ga je lekker spelen. Kom je nou ook wel eens echt gefrustreerd van de baan af? Ja, heel erg. Je hebt wel eens van die neiging dat je dan zo'n tas... Uh, het water wil gooien. Of... Uh... Zo'n ijzeren vijf gewoon een boom door midden wil hakken. Dat gevoel. Ja, dat heeft volgens mij iedereen. En dan, uh, het rare van dit spelletje is dat je dus gewoon vijf, zes banen gewoon helemaal fantastisch loopt en daarnaast gewoon game over. En dat is dus als, je, als je gewoon high handi gewoon, uh, zeg maar, handicap tussen 0 en 9, ja, dan speel je bijna altijd wel heel aardig. Maar in de handicaphoek waar ik zit, dat zijn wel eens van die dagen dat je gewoon de bal gewoon niet meer raakt. En daar word je dan wel eens een beetje agressief van. Maar dat is de grootste fout die je maar kan maken. Dus je moet je beheersen. Het is net als een bedrijf. Rustig blijven. Ja, rustig blijven. Ja. Mediaondernemer Yves Geirraad op de golfbaan in gesprek met verslaggever Misha Blok. verdienen aan. Ja, het stro. Het stro wordt duur betaald. Henrik Rochat. Ja. U bent duur. stro en hooi handelaar. Ja. Wat is er aan de hand? Want uh, je zou er niet over nadenken. Uh, je, hebt, je hebt grasland, je maait het en uh, het hooi geef je aan je beesten. Maar uh, de prijs voor een baal hooi en zeker voor stro is uh, tot recordhoogte gestegen. Ja, toch wel een uh, prijsstijging van 30 tot 40 procent. Wegens uh... In het groeiseizoen de droogte. En toen stroge oost moest worden te nat, te veel regen. Drie dagen droog en een dag regen, nou, dan kan je niet oosten. Dat had eigenlijk andersom moeten zijn. Ja, mooi, egaal, regen, droogte om te groeien. En in de zomer moet het echt gewoon droog zijn. En daar wij, zijn wij het meeste mee gebaat. Ja, dus je sprake van schaarste. Extreme, extreme schaarste, ja. Extreme schaarste zelfs. Ja. Is er ja. te weinig stro en hooi uh, voor de boer om de winter door te komen? Um, het wordt heel erg geïmporteerd van het jaar. Dus, uh, normaal is Nederland uh, zelfvoorzienend. Komt Er ook veel uit Frankrijk. Uit Duitsland komt er wat. Frankrijk is op het moment zeer slecht. De interne markt in Frankrijk is ook heel erg, uh, trekt er veel aan naar het centraal massief. Uit Noord-Frankrijk wordt uh, ja, vervoerd naar Binnen het zuiden. Het land. Ja, ja. Omdat daar ook niks gegroeid is. Duitsland is ook slecht gegroeid. Denemarken is het veel te nat geweest in de oost. Dus daar komt ook geen stro vandaan. Dus in het zuiden van Frankrijk is het in het voorjaar te droog geweest? Ja, niks gegroeid. Niks gegroeid. Uh, en toen is het nat geweest in augustus. Ja. Dus dat is ook alweer niet goed. Nee, kan je niet oosten. Dus landen houden het vaak ook zelf? Ja, vaak wel, ja. En tegelijkertijd is Nederland nu afhankelijk geworden van import? Ja, een groot gedeelte van wel. Wat, wat, wat is daar het gevolg van? U zei al, de, de prijzen zijn exponentieel gestegen. Ja. Uh, ja, boeren, uh, paardenbezitters, ja. wie hebben nog meer stro en hooi nodig? Uh, de bollenteelt, heel veel, oh, ja? waar, waar wij in zitten. Die, uh, die, wij doen stro leveren voor het stuifvrijrijden. Na het planten van de bollen wordt er stro opgegooid om het stuifvrij, tegen het stuiven. En daarna nog een keer voor uh, winterdek, voor de beschermen Tegen de vorst? Ja, en ook voor winterpeen doen wij dat. En paardenhouders, die, hebben natuurlijk, ja, die gaan gewoon heel veel meer betalen... Maar dat geeft al aan natuurlijk dat, dat er, is veel, meer, er zijn veel meer paarden en beesten in Nederland en bolle grond, denk ik, dan grasland, of niet? Ja, maar grasland is dan weer hooi. Dat wordt dan weer gebruikt als voer voor de, voor de paarden. Ja, dat gooi je niet op de bolle Nee, dat gaat om stro. Het is echt stro. Ja, maar nou ja, zelfs dan, wat, wat, wat, waar wordt stro van gemaakt? Stro wordt gemaakt van tarwe. Tarwe, Ja, tarwe. En dat wordt geoost voor de, voor de korrel. Ja. Maar zo'n in... tarwevelden heb je in Nederland ook niet. Het is dus ja, ja, toch wel veel. En... Toch wel, ja? Ja, jawel. Groningen is echt, echt een, een tarwe stuk En in ja. Zeeland heb je ook echt veel tarwe. Of Algere. Ja. Maar normaal gesproken is Nederland wel zelfvoorzienend? Nee, nee, nee. normaal wordt er ook al, al geïmporteerd uit Frankrijk. Constant. Maar omdat het nu in het noorden van Frankrijk... wordt er heel veel getrokken uit ja. het zuiden vandaan. Ja, ja, ja, ja, ja, dus zijn die prijzen heel erg gestegen. Wat betekent dit voor uh, uh, nou ja, de bollen, uh, handelaren en de paardenbezitters? Ja, toch wel veel, veel hogere kosten... Paardenbezitters die gaan toch wel een beetje proberen te bezuinigen. Dus minder stro gebruiken. Ja, Komt er dus op? ook weer minder... Ja, natuurlijk, ze gaan weer, eerst wat meer drollen scheppen. En dan uh, oh ja. Ja, gewoon wat rustiger De strooien. Dus zoals je met de ja. kattenbak ook doet eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, ja. Als je op de kattenbakvulling wilt bezuinigen... Ja. dan uh, scheep je de drollen er eerst uit. Ja, ja, ja het is dat... een beetje uh, een triviaal verhaal, maar... Ja, het, de cirkel en... wordt rond. Want de paardenbezitters ja. gaan minder stro gebruiken. Dus er komt ook minder paardenmest. Paardenmest wordt weer gebruikt voor compost voor de champignon teelt. Aha. Dus minder paardenmest, moeten ze meer stro gaan gebruiken. Wat is dus ook weer die prijs omhoog gehaald. Dus de champignonkwekers hebben hier ook een uh, probleem Die kunnen mee daar kampen. ook problemen voor krijgen, ja. telers krijgen er ook problemen mee. Wat dan? Stro wordt rond aardbeien gestrooid. Dat de aardbeien niet op de grond ligt, dat die schoon blijft. Nou, waspeen voor de, in de versgroente. Die zit bij ons in de grond. En daar gooien wij stro op tegen het bevriezen. En daar gaat echt heel veel op. Een, uh, op een hectare waspeen dat gaat echt van heel veel op. Twee, twee lagen stro. Maar hoe is de ontwikkeling in het algemeen? Want u zegt, er wordt nog best wat tarwe verbouwd... Ja. Uh, waar we dan de stro van kunnen maken. Uh, worden, worden dat zo'n velden meer of minder? Wat is de trend daarin? Het blijft hier? een beetje hetzelfde. Het blijft een beetje stabiel. Jawel. Maar het gebruik van stro neemt toe. blijft ook wel hetzelfde een beetje, maar... maar um... Wat zegt u nou? Zit er geen groei meer in de business? Jawel, tuurlijk wel. <laughs> er wordt gewoon heel veel geïmporteerd uit het buitenland op het moment. Ja. En dat brengt gewoon kosten met zich mee. Transport... Ze komen uit Oost-Europa vandaan. Nou, dat is gewoon heel duur in transport, omdat ze weinig tonnage meeneemt. Is dit iets wat zich de afgelopen jaren ook al heeft voorgedaan? Want uh, een droog voorjaar en een natte zomer, dat lijkt een beetje uh, gewoon te worden. Niet zo extreem als nu. Het is, uh, een jaar of vijf, zes geleden was het ook zowel wat aan de hand. Maar dat was, dit is echt het, uh, toch wel het meest extreme. Iedereen om ons heen die zegt, zo erg is het nog nooit geweest. Opvallend is dat u uh, hooi levert voor het voer. Uh, je zou denken dat boeren uh, voor hun vee eigen grasland hebben... dat maaien en dus in hun eigen hooi voorzien. Dat doen ze ook. Maar wij kopen het aan voor de particulieren... voor maneges, uh, mensen met een paardje in, de, in de stal. En die moeten ook gewoon hooi hebben natuurlijk. En dat wordt puur verhandeld. Dat koop je bij de, bij de boer. Wij slaan het op en wij brengen het weg... Maar ja, dat wordt gewoon heel duur. En is er niks aan te doen uh, dat er zo'n nat uh, naseizoen is voor, voor, voor u? Uh, uh, valt die stro en hooi niet op een andere manier te drogen? Op een uh, nee. manier die dus minder uh, last heeft van neerslag? Nee, dat gaat niet. Nee, Want ik begrijp de... dat vroeger was het, werd het in hooibalen, he, dan lag het op het uh, land nee. drogen. Nee. En daar werden de hooibalen van gemaakt. Nu zie je vaak van die ronde, geplastificeerde uh, balen liggen. Dat zijn balen die zijn net niet droog genoeg voor hooi geweest. Dat wordt een kuil genoemd. Hooi moet echt een dag of vier, vijf, zes op het land liggen om het echt puur te drogen. Dan doen ze het inbalen en dan gaat het niet schimmelen of broeien. Ja. Als je natuurlijk uh, tijd tekort hebt en het gaat regenen, dan zeggen ze van... nou, we doen het wel plastificeren, want dat is luchtdicht. En dan broeit het niet, maar dat wordt meer voor koeien gebruikt. Voor als voer. Ja, als voer. Ja. En, en, en niet voor de bestemmingen die u ermee heeft? Nee, wij hebben, wij hebben echt heel veel paardenklanten en die willen droog voer hebben... Want paarden eten geen nat... Uh, nee, die hebben een hekel aan kuil. Dat is slecht voor de maag, zeggen ze. Slecht voor de darmen. Oh ja. Ja, koeien hebben meerdere magen natuurlijk. Ja, en kunnen... een, een, een paard, iemand met één paard... als hij een grote geplastificeerde baal heeft... die moet hij bij wijze van in drie, vier dagen opvoeren. Maar dat kan hij niet opvoeren, want dat, met één paard gaat dat gewoon niet. Nee. En dan gaat dat schimmelen en dan moeten ze weer weggooien. Dus dan wordt het ook weer een dure grap. Ja, ja, ja, ja. Uh, f... Voorziet u dat dit uh, aanhoudt, dit probleem? Volgend jaar weer uh, deze pech? Althans, pech voor de af het is voor u uh, denk ik uh, winstgevend. Mm, winstgevend is het niet. Je hebt veel ah. meer kosten. Je moet toch meer gaan kijken. Kwaliteitscontrole. Je kunt niet alles doorberekenen ook. Nee, nee, nee. nee? Want je hebt, nee, je hebt gewoon het probleem. Een transporteur die komt een, een vracht strooladen, Maar of die nou nat of droog is, daar kijkt een transporteur niet naar. Wij moeten echt kijken: is de kwaliteit goed en gebruikbaar? En volgend jaar gewoon kijken wat het weer weer doet. Het is een natuurproduct, alles is afhankelijk van het weer. Ik dank u wel, Henrik Rochat. U bent handelaar in hooi en stro. Zometeen de Tos Autoshow. Blijf luisteren. Samen thuis, samen trots. Interessante gasten. Cultuur is ontstaan, omdat mens blijft leven. We leven allemaal in blessuretijd. Prikkelende vragen. Maar hoe is het om in de mislukt te staan? Ja, natuurlijk vreselijk. Het laatste cultuurnieuws. Het volgende station is... Ramse Shaffi. Zonnegrens. Recensies. Wat is dit grappig? Wat is dit leuk? Opium. Geweldig gewoon. Het cultuurmagazine van Radio 1. En je moet luisteren. Je moet luisteren.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 Ga naar erdivisselive.nl slash tiendaagse en je hebt het.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 Groningen Twente en Vitesse PSV. Ga naar erivisielive.nl/slash tiendaagse en je hebt het. Dit is Radio 1.